9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Bij een schietpartij in de Canadese stad Toronto zijn twee mensen omgekomen. Er zijn 19 gewonden, onder wie zeker één kind. Ze hebben schotwonden. Ook zijn enkele mensen gewond geraakt toen ze in de paniek die uitbrak... onder de voet werden gelopen. De schietpartij was op een barbecuefeest in de straat in een voorstad van Toronto. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. Mogelijk kregen enkele bezoekers van de barbecue ruzie met elkaar... De politie heeft een van de gewonden aangehouden. Wat voor rol die speelde, is nog niet duidelijk. Er wordt rekening mee gehouden dat er meer mensen hebben geschoten. In Toronto zijn al dit jaar 140 schietincidenten geweest. Een toename van 32 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De politie weet niet hoe dat komt. Het Syrische regime zal er niet voor terugdijnzen... om chemische wapens in te zetten tegen de eigen bevolking. Dat heeft de oud-ambassadeur in Irak, Nawaf Fares, tegen de BBC gezegd. Fares liep onlangs over naar de Syrische oppositie. In het interview zei hij ook dat er onbevestigde berichten zijn dat het regime al chemische wapens heeft gebruikt in Homs. Het is bekend dat Syrië een flinke voorraad chemische wapens heeft. En verder zei Fares dat de Syrische president Assad niet zal opstappen onder politieke druk. Volgens de oud-ambassadeur is Assad alleen met geweld af te zetten. Strenge vorst van begin februari heeft grote schade aangericht aan de appel- en perenoogst. Volgens de Nederlandse fruittelersorganisatie bedraagt de schade voor de sector zeker 85 miljoen euro. En vooral in Flevoland zijn de telers zwaar getroffen, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant zijn er bedrijven met weinig productie. De NFO zegt dat de schade voor sommige telers zal oplopen tot 3 ton. Dan het weer. Hier en daar een bui. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen droog. En is er vooral in de kustgebieden kans op wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen wordt het met ongeveer 21 graden een stukje warmer. Met kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie met in totaal 35 kilometer file. Hartnekkige vertraging op de A2 Amsterdam naar Utrecht... want daar is de linkertunnelbuis van de Leidse Rijntunnel afgesloten... vanwege een technische storing. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. En er staat inmiddels 7 kilometer file op de hoofdrijbaan... tussen Vinkenveen en Maarsen. Naar de parallelrijbaan staat een file van 3 kilometer. Alternatief is om bij knooppunt Hollendeg om te rijden via Hilversum over de A1 en de A27. Ook afgesloten is de A6 richting Emmeloord. De weg is daar dichtbij, knooppunt Emmeloord is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en moet opnieuw worden geasfalteerd. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren volgens Zijkswaterstaat. Er staat inmiddels een file van 4 kilometer. Op de A16 breda richting Antwerpen, daar is een ongeluk gebeurd bij Kulpert-Galder. Er staat 2 kilometer en daar is de linkerreis dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Noord-Korea heeft al een nieuwe legerleider. En dat is heel snel. Wat dat zegt over het regime en eventuele verandering hoort u zo dadelijk. spreek met Pim Verbeek, bondscoach van het Marokkaanse voetbalelftal... bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Hoenderlo. Roepau houdt de Vierdaagse in de gaten. En de politie, platform bezorgde dienders, zien wel wat in meer camera's op straat. Ja, en dan agenten met camera's op de kleding of op de pet of op de helm, uh, dat zou een oplossing kunnen zijn. Uh, Dolf Maurits is hoofdagent en initiatiefnemer van het platform. Meneer Maurits, goeiemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u zo voor die camera's uh, op de man? Uh, nou, klakkeloos. Iedere agent uitrusten met een, met een camera, dat hoeft uh, dat ook niet, maar er kunnen best wel omstandigheden zijn... Dat het wel goed is, zeker wanneer de agent alleen is, dat uh, hetgeen wat hij doet of waar hij mee te maken krijgt, dat dat uh, gefilmd wordt. Ons werk, uh, natuurlijk hebben wij onze ambtseed, of onze belofte. Maar uh, als je alleen bent, dan, uh, zoals ik net zeg, dan kunnen er best wel omstandigheden zijn dat het in mijn woord tegen dat van de, van de ander is, of dat van, van, de, van de politieagent tegen dat van de ander. En uh, dan is het handig. Als dat uh, de, de mening van de ander ontzenuwd kan worden door uh, beelden die meer zeggen dan uh, duizend woorden. Maar ontbreekt het de, de agent dan zo aan zelfvertrouwen dat hij niet zijn eigen zaak kan bepleiten? En niet kan opkomen nee, wat... voor zijn beslissingen? Nee, dat, uh, dat zou geen goede zaak zijn. Maar uh, de, de maatschappij uh, die verandert en uh, zaken die worden, zoals we uh, pas gezien hebben, steeds meer gefilmd. Ook door de andere kant. En dan kan het gebeuren dat er fragmenten gefilmd worden die, uh, die, die een onjuist beeld geven... omdat niet het totale beeld beschikbaar is. Ja. En dan is het goed als het, uh, als het uh, ontkracht kan worden of ontzenuwd kan worden... Door, uh, door beelden die de agent uh, zelf geeft. Ja, dan doet u dat natuurlijk op dat incident laatst, van dat filmpje van, was... waarvan die agent een weerloos iemand zou hebben geschopt... Maar dan vraag ik toch nog een keer... Uh, agent kan zich toch verantwoorden? Die heeft toch uh, middelen genoeg om te rechtvaardigen wat hij doet? Tuurlijk, dat doen we En dat ook. is toch in dat geval ook gebeurd? En dat is ook uitgezocht, toch? Nou, uh, zij waren sowieso al met z'n tweeën. Hè? Dus dat is, uh, dat is al, al prettig. En daarnaast zijn er ook burgers, gelukkig... die, uh, die, die ons uh, die, die de, de, het zuivere beeld kunnen schetsen. Maar uh, omstandigheden waarin je... Uh, dus alleen bent. En nogmaals, dan hebben wij onze ambtseed. En eh, daar steken we onze vingers voor in de lucht om, om eh, ervoor te staan voor wat we doen. Um, maar dit kan altijd helpen dan dat je zegt van hey, eh, als, als er twee van de andere kant zijn die zeggen van nou het is zo en zo gebeurd. En jij bent als agent alleen. Tuurlijk nogmaals, dan hebben we onze ambtseed en daar zit heel veel waarde aan. Um, maar beelden, die kunnen altijd helpen. Ja. De missionair minister opstelt over veiligheid. De justitie heeft de invoering trouwens van de bodycam uitgesteld. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik, De aanleiding daarvan uh, is mij nog niet helemaal bekend. Waarom? En nogmaals, wat ik ook zei... Uh, je moet ook niet klakkeloos iedere diender met een camera uitrusten. Want dat maakt best wel uit in welk gebied je werkt... en of je vaak alleen werkt of niet. En... Um, ik kan me niet voorstellen dat de minister echt tegen is. Maar er zullen best nog wel onderzoeksgronden zijn waarom hij meent om dat nog even uit te stellen. Ja, Maar wat u betreft voert u hem dus wel in? Ja. En zo snel mogelijk? Ja. ja. Zou het ook nog een preventieve werking kunnen hebben als de andere partij ziet dat de agent is uitgerust met een camera? Nou, ik denk het wel. Want, uh, als men weet dat er uh, dat dingen uh, gefilmd worden en die dus niet draaid kunnen worden later... Ja, dan, dan zal dat uh, misschien ook een gunstige invloed hebben... op het handelen van de, van de andere partij. Tof, Maurits, van het platform Bezorgde dieners. Hartelijk dank. Tot wiens. Goedemorgen. Op de Veluwe, in Kamp Hoenderloo... waar ook het Nederlands elftal graag bivakkeert is op dit moment het Marokkaanse voetbalelftal. Ze gaan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Gebeurt met grote Nederlandse inbreng... want Marokko heeft een Nederlandse coach... en vijf Nederlanders ook in de selectie. Bondscoach Pim van Beek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een groot Nederlands aandeel in dit Marokko. Uh, voetbalt u ook, of het team ook, volgens de Hollandse school? Nou, dat is, we hebben er niks van, uh, van spelers die in Nederland uh, spelen en geboren zijn... in Frankrijk, Spanje, Italië... Um, dus wij zoeken wel van elke speler en van elke competitie toch wel het beste. En wij hebben zeer creatieve aanvallers. En ja, dat zal eigenlijk geen toeval zijn dat de meeste daarvan uit Nederland komen. Nee, precies. En dus, uh, gaat u dan ook proberen het mooi te doen? Mooi te voetballen? Nee hoor. Nee, nee, nee. Maar <laughs> wel op resultaat? Mij een ja, Marokko telt één ding hoor. En dat is winnen. En als je naar het toernooi gaat, vind ik ook dat je, dat je moet winnen. Maar dat we. Kijk, we hebben natuurlijk wel een elftal, rond een selectie samengesteld waarbij we. Genoeg mogelijkheden zullen creëren om goals te scoren. Maar dan gaan we gaan het eerst eens eventjes aankijken. We hebben weinig idee van onze tegenstanders. En als we dat nou wat meer hebben, dan kunnen we onze strategie en tactiek daar eens dus een beetje op afstemmen. Goed, het resultaat is het belangrijkste natuurlijk. Lukt het u er een beetje eenheid van te maken? Want dat wil dit nog wel eens aan ontbreken. Ja, nou, we zijn nu twee jaar bezig. We hebben het ook wel voortdurend doorgeselecteerd. Dus het vroeg waar we twee jaar geleden mee begonnen, er zijn er geloof ik nog twee van over. ...en alle anderen zijn in die twee jaar erbij gekomen... ...hebben zich ontwikkeld, zijn op de voorgrond getreden. Het probleem zit hem inderdaad nog wel eens... ...dat wij spelers hebben die slechts Nederlands spreken... ...en dat er ook genoeg spelers zijn die alleen maar Arabisch spreken... of alleen maar Frans. Dus dat heeft, wel wat, dat heeft wel wat communicatieve problemen. Maar voetbal is toch internationaal. Hè? We doen dat, daar zijn we nou voor op de training. We proberen via de trainingen toch zo duidelijk mogelijk te maken hoe we goals willen gaan maken, hoe we aan willen gaan vallen, hoe we moeten verdedigen. en uh, nou, We zijn al een paar jaartjes bezig. Ja. Maar het is wel een apart uh, fenomeen, moet ik eerlijk zeggen. Dat ja. met een selectie te maken, ook aan tafel, waar men uh, eigenlijk elkaar uh, niet echt helemaal in bedrijf. Nee. Nee, <laughs> Dat is opmerkelijk. Uh, trouwens, wat misschien ook wel bijzonder is, want uh, zijn het eigenlijk uw eerste Olympische Spelen? Ja, ja, ja, ja. Ik ben als bondscoach van Australië wel in China geweest, uh, toen Australië daar dus meedeed. Uh, maar dan is dat toch meer vanaf de zijlijn. Ik, ik heb over de selectie niets te zeggen gehad. Ik ben er wel lang voorbij bij geweest van wel een geweldig evenement. Um, dus ik ben uh, ja, buitengewoon uh, enthousiast. Ja, de... uh, heel opgewonden dat we dus richting, uh, richting de Olympische Spelen. En dat kun je veel, veel meer bij betrokken. Ja, want het is toch wat, wat anders dan een normaal voetbaltoernooi. U, u heeft bijvoorbeeld maar de, uh, beschikking over 18 spelers in de selectie. Is dat nog lastig? Ja, dat was eigenlijk het allergrootste probleem, vind ik. We hebben, uh, ik zeg wat ik al gezegd, ik heb een behoorlijke selectie. Uh, en dan praat ik niet alleen over mijn laatste 18, maar over, over het geheel. Ik heb jongens uh, dus nu niet kunnen selecteren, want je praat over 18 spelers, maar dat zijn twee keepers en 16 spelers. Ja, als je ziet dat je je een EK en een WK en alle grote toernooien er altijd 23 mee kan nemen, dan betekent dat je ja, eigenlijk je meestal alle posities in je elftal dubbel kan bezetten. Dat willen we ook allemaal graag als trainer Nu heb ik keuzes moeten maken dat ik spelers mee heb genomen, die, waarvan ik zeker weet... dat ze op meerdere plaatsen kunnen spelen. Want als er dus iets gebeurt met een blessure of... ja, gezien of wat dat ook mag zijn... dan, uh, dan moet ik dus een keuze maken... tussen spelers op een positie te zetten... waar ze eigenlijk niet zo graag spelen... of waar ze eigenlijk niet thuis horen. Mm. Dat is één. Ten tweede heb ik spelers teleur moeten stellen... waarvan ik eigenlijk vond dat die al verdienden om mee te gaan. En dat is voor een trainer natuurlijk altijd lastig. En met name omdat je toch met jonge spelers werkt... die zich twee jaar lang... Uh, alles voor gegeven hebben om mee te gaan, en die had ik te stellen. Ja. Dus nou, ja. dat is eigenlijk uh, uh, uh, jammer. Ja. Uh, u moet natuurlijk dan niet te veel blessures te krijgen, uh, krijgen en niet te veel uh, zwakheden in het team. En nou uh, vallen de Olympische Spelen dit jaar samen met de maand waarin de Ramadan wordt gevierd. En wordt ja. er nog een probleem? Uh... Ja, nou ja, natuurlijk, ja, noem het maar een probleem. Maar je kan het ook een uitdaging noemen. Dat is ook leuk, natuurlijk. <laughs> ja, dat dat kan. Is, uh, om het maar populair te noemen. Maar zonder maar, eten voetbal je misschien niet zo goed. Uh, ja, maar als wij. Uh, kijk, de realiteit is dat we in Engeland. Uh, als de jongens inderdaad volledig aan Ramadan dan mee gaan doen. Dus ze het vasten uh, daar ook doorzetten. Dat ze de ochtend om vier uur voor het laatst eten. Uh, S'avonds om half tien weer voor het eerst mogen eten. En als wij dan vijf, om vijf uur s middag spelen, dan doen we dat twee wedstrijden. Dan hebben ze dus 13 uur niet gegeten en gedronken. En dan moet je dus een topprestatie leveren. Ja. Nou, we, Kijk, ik, ik hoef geen dokter te zijn. En dat denk ik dat iedereen dat wel een beetje weet. Dat dat natuurlijk fysiek gezien natuurlijk van zijn leven niet kan. Um, dus daar, moeten we, daar zijn we dus even met de spelers en met de medische stad ook over bezig. Want ja, je gaat wel naar een toernooi om een prestatie te leveren. Het Marokkaanse volk vindt het geweldig dat we ons gekwalificeerd hebben. Want Olympische Spelen zijn, uh, zijn groot in Marokko. En iedereen verwacht dan dat van, je, ja, dan moet je ook wel zo dat je optimaal voorbereid bent. Maar aan de andere kant, we hebben tegen andere spelers gezegd, wij respecteren jullie beslissing. Spelers mogen zelf beslissen. Ik heb er niet op geselecteerd. En wij gaan gewoon ter plekke kijken hoe spelers zich voelen als ze inderdaad uh, met vasten begonnen zijn. En, uh, en of er misschien nog wat oplossingen zijn, dat we zeggen van, ja, oké, okay, maar je moet wel werken. Het is een toprestatie. Uh, Misschien kunnen we een dag of twee dagen kunnen we daar een uitzondering van maken. Ja. Maar ik laat het nogmaals, het is een puur persoonlijke zaak. En de spelers willen dat ook graag zo houden. Uh, dus ik, uh, ik heb gewoon mijn eigen programma samengesteld. En uh, ik ga ter plekke kijken hoe de spelers zich uh, voelen. En ja, de een heeft er waarschijnlijk minder last van dan de ander. En dat is eigenlijk wel een uitdaging, dat je dat niet precies weet. Dat moet ja. moeilijk van tevoren nu zeggen: van uh, nee. de een die uh, heeft er nooit last van, en de ander die uh, voelt zich vandaag uh, uh, her waardeloos. Ja. Dus ik, uh, we zijn zeer scherp, we hebben een, go een goede staf, goede medische staf, goede trainerstaf. We, we zullen heel alert moeten zijn op de fitness, op de fysieke en uh, dat komt natuurlijk uiteraard dus ook het mentale aspect bij. Want ga maar dus eens toppestatie leveren als u dat in ja. de Nee, dat lijkt me lastig. Maar in ieder geval, u heeft er goed over nagedacht. En dus ja. nog, nog een, een handicapje tijdens de spelen. Kunnen we Marokko wel tot medaillekandidaten rekenen? Nou, als je realistisch bent uh, waarschijnlijk niet. Maar uh, ik vind. Dat, uh, we hebben alles aangedaan om naar zijn toernooi te gaan. En ik heb een goed elftal. Dat is helemaal geen, uh, daar, uh, ik vind zelfs dat we een goede selectie hebben. Dus het is niet alleen de eerste elf. Maar de totale groep die ik bij me heb. Die is, uh, die is prima. Die is ervaren. Die kunnen voetballen. We hebben een goede mix. Uh, niet te veel grote spelers. Internationale ervaring hebben we niet. Dat hebben de landen wel. Maar ik vind dat wij, uh, wij gaan er gewoon voor om de volgende ronde te halen. Uh, en dan blijven we bij de laatste acht. En dan, ja, dan is het een knockout systeem. En dan kan er van alles gebeuren in de voetballerij, zoals we ook de laatste maanden wel weer gezien hebben. zo dus He? is dat, meneer Verbeek. Dus gaan we, daar gaan we wel voor, hoor. Het is echt niet zo dat we denken van uh, deelnemen is leuker dan, nee. uh, dan winnen. Wij zorgen echt, we hebben ons maximaal voorbereid. De Marokkaanse voetbalbond die heeft uh, tijd, energie en geld aan besteed om, uh, om een prestatie te leveren. Moet en dat moet er dan gebeuren, precies. Meneer Verbeek, we gaan u volgen. Veel succes. Heel fijn, hartelijk dank. En bedankt. Goedemorgen. Ja. Straks hoort u trainer Marijn Zeeman. u hoorde net al over hem. over zijn overstap van Argos Shimano naar de Rabobank ploeg. Eerst de AWB Verkeersinformatie, John Zagokwa. Goed nieuws voor het verkeer op de A2. Amsterdam naar Utrecht. Probleem bij de Leidse Rijntunnel zijn voorbij. Alle tunnelbuizen zijn weer open. Ook de hoofdrijbaan is weer open. Er staat nog wel 4 kilometer bij Marsen. Minder goed nieuws nog voor het verkeer op de A6. Leden zat richting Emmeloord. Daar is de weg dichtbij klopt het Emmeloord. wegen een ongeluk gisteren met een vrachtwagen. Er moet opnieuw worden geasfalteerd. Het duurt waarschijnlijk de hele dag. volgens water staat. Er staat een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Om 4 uur vanochtend zijn de eerste lopers al gestart. Uurtje geleden zijn de laatste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Tijd voor een kleine update verslag even Roepau in Nijmegen heeft de Marsleider bij de hand. Meneer Willenstein, is dit nou een mooi gezicht? Een lege wet erin. Dit is het mooiste gezicht op de dinsdagmorgen rond deze tijd. Want dat betekent namelijk dat alle wandelaars onderweg zijn. En, uh, en uh, ja, dat is ook de bedoeling. Dus het is, uh, het is allemaal weer gelukt om iedereen op weg te krijgen. Ja, iedereen is. Uh, in Pais en Vreven vertrokken vanmorgen, zowel hier van deze locatie als van het militaire kamp. Um, allemaal in goede orde weg. Ik heb begrepen dat uh, voor zover we de getallen nu kennen, er ongeveer 100 mensen toch hebben gedacht van um, uh, het is me te somber. Um, en die, vanmorgen, die zijn vanmorgen niet van start gaan. Die, die cijfers moeten nog bevestigd worden, maar het zal in die orde van grootte liggen voor zover we nu weten. Ik heb in, uh, in Bemmel, dus, dus na 8 kilometer uitgebreid... even staan kijken wat er allemaal langskwam. En daar was het droog. Ja? Daar scheen de zon. Daar waren... maar we hebben ook zon gehad, hoor, hier in Nijmegen. Oh, top. Nou, eventjes. Ja, heel eventjes. Maar, maar goed, het was in ieder geval op dat moment uitermatig uh, moeilijk. Uh, uh, men had nog maar 8 kilometer gelopen. Uh, maar het zat volop in de goede stemming. En, ja. uh, er was muziek, het was feest. Ja, we kunnen nou wel heel stoer gaan doen en in de regen blijven staan. Maar we kunnen ook twee passen die kant op. Dan staan we droog in de perstent. Misschien toch niet zo'n slecht idee. Um, zijn er al uitvallers? Ja, veronderstel ik niet. Dat op de eerste acht kilometer, ik heb althans geen berichten van uitvallers in de eerste acht kilometer. Nee, maar goed, er zijn al mensen sinds vier uur vanochtend onderweg. Dus die hebben wel meer kilometers in de benen. Ja, maar dan, uh, dan heb ik nog steeds geen berichten dat er al uitvallers zijn. En ja, dat moet wel heel gek zijn, hoor, op... Uh, op uh... Vier uur. Het is nu 9 uur, dus dat is 5 uh, keer 6, 30 kilometer voor de langste afstand. Dat moet wel, dan moet er iemand op de stoeprand uh, uh, zijn enkel hebben verzwikt of zo. Ik heb er nog geen berichten nee, van. Nee. Wat is uw taak verder vandaag? Ik begreep dat u ook uh, naast alle burgemeesters waar uh, de karavaan doorheen komt... moet poseren en zwaaien naar de mensen? Ja, uh, uh, als er niks bijzonders gebeurt, is die vooral uh, representatief van aard. Die burgemeesters vinden het ook de moeite waard als de marsleider bij hen op het bordes even op bezoek komt. Nou, dat doe ik overigens graag en daar is helemaal niks mis mee. En ja, tussen de bedrijven door hou ik via de telefooncontact met, met de organisatie om vast te stellen dat, dat het allemaal goed blijft lopen. En over een uurtje, anderhalf, dan zijn de eerste mensen al weer binnen en die hebben bijna gerend. Ja, je hebt mensen die, hoewel het hier geen wedstrijd is, toch, ik zal maar zeggen er genoegen in hebben om te proberen als eerste te finishen... die dus 30, 40 of 50 kilometer zonder te rusten en in een strak tempo doorlopen. Ik eh, denk dat zo over een half uurtje de eerste wel terug zal zijn. ik ja. denk van ja... Eh, eh, die, heeft niet, die heeft niet ergens afgesneden? Um, ik sluit dat niet uit, maar dan hebben we hem op hete daad moeten kunnen betrappen. Hè. En als dat niet gebeurd is, dan ga ik ervan uit dat dat, dat, dat ook niet aan de orde is. En uh, rennen mag niet, hè? Zelfs nee, snel wandelen niet? Nee, rennen en snel wandelen mag allemaal niet... En bovendien, ja, onze, onze bureaus gaan pas om, uh, om 12 uur los. Dus als je hier om half tien bent, dan zit je dus vervolgens 2,5 uur uh, te wachten... voordat je weer eens in een keer geholpen wordt om naar de dag van morgen te kunnen. Oké, okay. Nou, uh, we zien wel hoe het loopt. En we wachten gespannen af tot de eerste mensen binnenkomen. Dank u wel. Graag gedaan. Genesis was dat, met That's All. Extreme kou begin februari heeft nog veel meer schade aangericht... bij fruittelers dan al werd gedacht. Niet alleen bevroren veel knoppen, nu blijkt dat ook veel bomen doodgaan. En de branche noemt de schade uitzonderlijk, want vooral Flevoland is heel zwaar getroffen. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel was bij teler Kees Bos... en van hem is bijna de hele oogst verloren gegaan. Wat heeft u gemeten? Wat was de koudste nacht? De koudste nacht was uh, ja, rond 8 februari, kan ook een dag later of eerder geweest zijn... Dan had ik min 23,8 op 1,5 meter hoogte. En aan de grond is het dan een paar graden kouder. Dat is een record. Ja, ik kan me die lage temperatuur niet herinneren hier. Vriest toch wel vaker in Nederland? Ja, dat op zich is 23,8 niet zozeer een probleem. Als de boom maar in rust was geweest. In rust? Dat er geen sapstroom in de boom aanwezig was. Dat bereid je bijvoorbeeld door nou, november, december, januari... Al een beetje nu dan een beetje vriezen. Dan hebben de wortels geen activiteit meer. Dat het wat langzamer aan, wat geleidelijker koud wordt. Ja, geleidelijk koud worden, dan is het probleem niet zo groot van een strenge winter. Nu was de schommeling te groot tussen zachte winter. Ja. En opeens die prachtige voorsperiode waar Nederland zo van genoten heeft. Ja, was een prachtige periode, maar voor ons was het funest. Nu vraag ik me altijd af als ik dit soort berichten hoor, want je hoort wel vaker boeren rampjaren. Ja. rampjaren, boeren die klagen over het weer. Hoe weet u nu dan al wat er straks overblijft van die oogst? Nou, wij, wij hebben natuurlijk al heel goed zicht op uh, wat er normaal gesproken had moeten hangen en wat er nu hangt. Nou ja, je ziet hier en daar een peertje, hè, terwijl er normaal gesproken nou, 80 of 100 peren aan de boom moeten hangen. Dus dan zien wij gewoon, nou ja, dat, dat is enkele procentjes. En hoeveel procent voor de peren blijft er over? Ja, 2 procent. Misschien, misschien 3 procent, maar dan is het echt op. En de appels? Bij de Kansi 5 procent en bij de Elstar 25 procent. Het die ene nacht, hele koude nacht begin februari. Wat is er dan gebeurd in die ene nacht? De knoppen die zijn uh, doodgevroren of ja. de hele stam. Die, wat gebeurt er dan met zo'n boom? Nou, knoppen die, uh, die zijn als eerste doodgevroren. He, dat, uh, dat kon we de volgende dag eigenlijk al zien, of twee, drie dagen later. En waarom dat is het nu dan praat? pas becijferd wat de schade is? Waarom weet u het nu dan pas? De houtschade, dat is pas later gebleken van hoe dat uit zou gaan pakken. Daar kun je op dat moment nog niet voor zien. Maar kijk. Uh... Ah, hier heb ik al een keer eerder langs gesneden. Dan zie je, dat is helemaal bruin. En helemaal bruin, dus gewoon uh, helemaal levenloos. knielt uh, bij een van de lege perenbomen. Hier is het ook helemaal, helemaal dood. Ja. En schaapt met een mesje, een stukje van de bas eraf. Het is geen dode boom, maar je ziet allemaal hele slechte plekken, zoals hier. Hè? Dat, dat is helemaal dood. En als dat er rondom is, dan, uh, dan wordt het niks meer. En dat kan enige tijd duren, vooral bij peren, dat is, uh, is bekend dat het zomaar een jaar kan duren voordat hij echt helemaal het loodje legt. Dus je ziet hier bomen die er nu nog goed uitzien, ja. Ja. die er straks toch uit moeten? Ja. Er zijn nu enkele tientallen bomen op dit moment dood. Een paar honderd die staan nu al te kwijnen, maar ik denk dat er zo meteen een paar duizend plat liggen. De appels en de peren die het wel gered hebben, worden die wel even groot en even lekker? Die worden misschien wel lekkerder, want je ziet vaak dat een boom met minder vruchten... Uh, hebben de vruchten vaak wat meer suiker... En dat is gewoon smaak. Het wordt er alleen veel minder. Het wordt er veel minder. Maar ze worden verder even groot. Dus daar, daar merk je niet veel aan. Alleen het aantal is heel beperkt. Ja. Dus gaan we er meer voor betalen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Alleen daar heb ik niet zoveel aan. Want als er niks hangt, bijna niks hangt, dan maakt er niet zoveel meer uit. Of mijn peren nou een dubbeltje of een euro zijn, dan maakt mij helemaal niks meer uit. Want er hangt zo weinig, dat, dat loont niet de moeite. Ja. Risico van het vak? Ja, zeker. Dat is een risico van het vak. Daarom hebben we het risico ook maar uh, ondergebracht bij een verzekeraar. Dus u komt er goed mee weg. Het is gedekt. Maar niet helemaal. Er is een verzekeraar die daar een aantal jaren geleden mee gestart is. Maar nog maar te jong uh, in de lucht om echt een reserve op te bouwen. Dus dat betekent dat we nou ja, gekort worden als het geld op is. En dat betekent, uh, nou ja, dat is nog even afwachten. Maar een dekking hebben van misschien, misschien 5% of misschien 10% van de schade. En dan zal het wel op zijn. Appel en perenteler Kees Bos uit Dronten zit met een forse schade. Opmerkelijke transfer in de wielerwereld. Want de Rabobank ploeg heeft Marijn Zeeman aangetrokken als trainer. Momenteel is hij nog trainer coach bij Argos Shimano. Maar die formatie heeft groen licht gegeven voor zijn vertrek. Meneer Zeeman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze overstap? Um, ja, waarom met deze overstap? Um, ik, ik ben vier jaar geleden begonnen bij Skill Shimano, wat nu Argos Shimano um, heet... En, um ja, ik heb vier jaar lang uh, mooie jaren gehad en, en aan een project uh, gewerkt. En ja, dit jaar heb uh, ik uh, uh, dat ik eigenlijk uh, wel open stond voor een nieuwe uitdaging. En uh, ja, Rabobank uh, heeft mij een mooi uh, aanbod uh, gedaan uh, op alle mogelijke vlakken en uh, ik heb besloten om daarop in te gaan. Ja. En is is dat aanbod tijdens deze tour gekomen of daarvoor al? Nee, dat, dat, dat, is een, uh, dat is eigenlijk een langtermijn uh, proces uh, geweest. Uh, ik, bedoel, um, uh, ik had het heel goed naar mijn zin bij mijn huidige ploeg, dus uh, ja, ik, ik ben niet over een nachtijs uh, gegaan. Ik heb echt uh, daar heel lang over na moeten denken en ja, uh, nadrukkelijk uh, willen horen wat de ideeën en de plannen zijn van Rauwe Bank en wat ik daaraan kan bijdragen. Dus, dat speelt al veel langer. Ja, dus het is niet als een soort noodgreep van Rabo gekomen... dat ze deze Tour hebben gezien dat er iets moet veranderen. Zo ligt het niet. Nee, nee, nee. Want anders was ik daar ook zeker niet op ingegaan. Want nee. uh, oh, Ik denk dat optimisme niet goed is in de topsport. Dus nee. daar, uh, dat was zeker niet uh, mijn insteek. Nee. Aan de andere kant, is man, u heeft natuurlijk de Rabo-renners zien rijden deze Tour. En nog rijden, want er rijden er nog vier natuurlijk. Heeft u al wel een, een plan ontwikkeld wat u daar gaat doen de komende tijd? Ja, maar dat, maar dat plan was eigenlijk, uh, staat eigenlijk los van deze Tour de France, want uh, ja goed, ik, ik snap dat het Nederlandse publiek uh, er meer van had verwacht. Ja. Uh, maar uh, ja goed, uh, ook daarin uh, denk ik dat je ook, uh, dat ook reëel moet zijn. Als je met, uh, met 75 kilometer per uur uh, tegen het asfalt gaat, dan, dan is het onmogelijk om op het hoogste niveau uh, nog te blijven presteren. Uh, dus, dus voor hetzelfde geld had dat eigenlijk had het een hele succesvolle Tour voor een kunnen zijn dit jaar, dus... Uh, ja, ik, ik heb een plan. En uh, dat ga ik met de mensen daar uh, zijn we al uitgebreid over in gesprek. Uh, maar dat staat eigenlijk los van deze Tour de France. Ja. Gaat het beleid daar bij die ploeg met u daarbij wel veranderen? Um, Weet u dat? Ja, nou goed. Uh, ik, ik, ik, ik, ik heb wel ideeën. En, uh, en, en sterke ideeën. Maar en die, die, dat die, u die ja, dat kunt u ook uitvoeren. Ja, dat kunt u ook Dat is wel de bedoeling. Dus, uh, ik proef het. Het gaat al heel lang en uh, ik denk dat het altijd goed is uh, dat er mensen met een frisse blik naar gaan kijken. En, uh, ja, ik, ben wel, uh, ik, ik wil daar met een frisse blik naar gaan kijken. En, er is veel expertise en als we daar um, uh, met elkaar kunnen gaan bundelen, dan, uh, dan zie ik dat zeker zonnig in. Nog even over de huidige tour. We hebben het een paar keer al over gehad vanochtend. Er vallen wel erg veel mensen uit, ook de, de Franse kranten merken dat op uh, 20% van de renners stapt af. Is het zo'n zware tour? Ja. Is dat ook uw oordeel? Nou goed, uh, ik, ik, ik weet niet of het zwaarder is dan andere jaren, want de Tour de France is gewoon het allerhoogste niveau en, en de beste renners van de wereld zijn op hun allerbeste niveau. Dus dat maakt deze wedstrijd wel totaal anders dan alle andere koersen. Um, ja, Er is natuurlijk een, een, een ernstige valpartij geweest ja, en, en dat, dat, dat heeft niet. een deel weggeslagen. Nee, um, Of er ook harder wordt gereden, dat, uh, dat betwijfel ik hoor. Ieder jaar weer um, is het een, een zware opgave. En, ja, er wordt hard gereageerd. Als, als je de rit van gisteren bekijkt... hoe lang het duurt voordat de kopgroep wegrijdt. dan uh, Ja, dat is, uh, dat is niet mis. Nee, wordt, uh, het is een harde koers. Ja. Goed. Meneer Zeeman, gefeliciteerd met uw overgang. Dank u. En bedankt voor het gesprek. Geen probleem. Merijn Zeeman hoort u. Ja. Volgende seizoen, dag, wordt hij uh, trainer bij de, de Raboblang. Het NOS Journaal. Vriendpartij bij een barbecue in Canada. En het is een slecht jaar voor de Nederlandse fruittelers. Goedemorgen, het is uh, iets over half tien. Ik ben Mark Visser. Bij schietpartij in de Canadese stad Toronto zijn twee mensen omgekomen. 19 mensen hebben schotwonden. Een andere raakte gewond doordat ze in de paniek die uitbrak onder de voet werden gelopen. Er werd plotseling geschoten tijdens een barbecuefeest op straat. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding daarvoor was. Mogelijk kregen de mensen op de barbecue ruzie met elkaar. De voorstad van Toronto waar de schietpartij plaatsvond is geschokt, zegt de politie. Well I think any every citizen of Toronto will be a little shaken up by what has transpired here in Scarborough tonight you know? and of course we um sincere condolences support families is this is a tremendously frightening and tragic event for, for everyone involved and, and of course we have two families that we have to notify lost a loved one tonight as a result of this senseless violence. Een van de gewonden is opgepakt maar wat voor rol hij speelde is nog niet duidelijk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 Het Syrische regime deist er niet voor terug om chemische wapens in te zetten tegen de eigen bevolking. Dat heeft Nawaf Fares gezegd tegen de BBC. Faris is de oud-ambassadeur en liep onlangs over naar de Syrische oppositie. In het interview zei Faris ook dat er onbevestigde berichten zijn dat het regime al chemische wapens heeft gebruikt in Homs. Het is bekend dat Syrië een flinke voorraad chemische wapens heeft. De hulporganisatie Rode Kruis heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor een dergelijke aanval... en is daar ook nog niet op voorbereid, zegt directeur Brederveld. Ik ben bang dat dat niet zo makkelijk is om je daarop voor te bereiden... hoewel wij in de Rode Kruisorganisatie organisatie wel kennis van chemische wapens hebben. Ja. De ambassadeur die zei ook dat de Syrische president Assad niet zal opstappen onder politieke druk. Volgens Fares is Assad alleen met geweld af te zetten. De autoverkoop in Europa is vorige maand opnieuw gedaald. Al negen maanden worden er minder auto's verkocht dan in het jaar ervoor. Vooral in Zuid-Europa zijn in juni minder auto's verkocht. In Italië daalde de verkoop zelfs met bijna 25 procent. In Spanje bedroeg dat 12 procent. Voor de eerste zes maanden van dit jaar is in de twee grootste autolanden van Europa, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, de verkoop gestegen met respectievelijk 0,7 procent en 2,7 procent. Brandweerpolitie en ambulances die zijn niet goed voorbereid... op telefoonstoringen, blijkt uit een onderzoek... naar de grote KPN-storing in Rotterdam vorig jaar juli. 112 was toen slecht bereikbaar, hulpdiensten konden urenlang... niet met elkaar communiceren en de metro die moest worden stilgelegd... uit voorzorg. En dat mag een volgende keer niet meer gebeuren... zegt de inspectie Veiligheid en Justitie. Ik mag hopen dat het incident aanleiding is om de plannen nog eens kritisch tegen het licht te houden. Om te kijken samen met andere organisaties die erbij betrokken kunnen worden of ze alternatieven voor de uitval van communicatievoorzieningen kunnen bedenken. Maar uh, ja, ik sluit niet uit dat als men er niet te veel aan doet, dat ze de volgende keer weer voor hetzelfde probleem zitten. Volgens onderzoekers kon KPN overigens niets doen aan de storing. Het bedrijf had gewoon pech, zeggen ze. Dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online. Er is momenteel vrij veel bewolking aanwezig boven het land en vooral in de zuidelijke helft valt af en toe wat regen. Het is nu zo'n 14 tot 16 graden. Het blijft vandaag wisselend bewolkt. Er is nog kans op een buitje en dat geldt voor het hele land. Maar er zijn ook zeker droge perioden met af en toe ook zon. Het wordt een graad of 18 aan zee tot 20 graden in het binnenland. De wind is vandaag matig aan zee vrij krachtig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht raakt het weer meer en meer bewolkt en volgt er later ook weer wat regen. De minimumtemperatuur komt rond de graad of 15 uit. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het ochtends in het noorden bewolkt. Daar valt af en toe weer wat regen. In de rest van het land is het droog. Smiddags wordt het vrijwel overal droog. Komt de zon er meer bij en wordt het zo'n 19 tot 24 graden. Wel staat er morgen een stevige zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag is er ook weer kans op buien. En het weekend lijkt grotendeels droog te verlopen met maxima rond 20 graden anwb Verkeersinformatie. De A6 ledestad richting Emmeloort is bij Knopend Emmeloort afgesloten. Gisteravond is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er moet opnieuw worden geasfoteerd. Waarschijnlijk duurt de afsluiting de hele dag volgens Rijkswaterstaat. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer vanaf de afrit Urk. Verder vielen ze op de A1 Amsterdam naar Amersfoort, 3 kilometer bij Muiden. En op de A9 richting Amstelveen. Daar staat dus de afrit Haarlem Zuid en Raasdorp ook 3 kilometer. Goedemorgen, nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1-journaal. De chefstaf van het Noord-Koreaanse leger Ri Yong-ho, die maandag opeens werd ontslagen wegens ziekte, zogenaamd althans, heeft een opvolger. Jong jong chol plotseling een wisseling van de wacht, heeft geleid tot een stroom aan theorieën en speculaties over een machtsstrijd in het hermetisch gesloten land. Wordt sinds december vorig jaar geregeerd door de piepjonge Kim Jong-un. Zekker van der Meer is Noord-Korea-specialist aan instituut Klingendaal. Meneer van der Meer, goedemorgen. Kent u uh, deze Kim... Uh, nee, niet Kim, maar Jong Jong Sol? Uh, nee, nee. Het is een uh, vrij onbekende uh, generaal. Uh, en weinig over hem bekend. Maar het enige wat we weten is dat hij de afgelopen tijd enorm snel naar de macht geparasiteerd wordt. Aha. Eigenlijk sinds Kim Jong Un uh, de macht in handen heeft in Noord-Korea... stijgt ook deze generaal heel snel door in uh, de militaire uh, rangen. Dat is dus een vriend van de grote leider? Ja, duidelijk. Ja, en, en betekent dat iets dat hij nu is aangesteld als um, leider van de strijdkrachten? Nou, met name de manier waarop het betekent wat. Uh, tot nu toe uh, leek Kim jong Un altijd een, een vertrouweling naast zich te hebben uh, in, de, in de persoon van uh, generaal Rie. Uh, die dus nu ineens uh, opzij is geschoven. Uh, althans, hè, er wordt gezegd hij is ziek, maar dat is toch eigenlijk uh, een andere taal voor uh, hij is verdwenen uit de macht... Um, en ja, het lijkt er toch een beetje op dat uh, zo'n machtswisseling uh, een poging van Kim Jong-un is om zijn macht over het leger te versterken. En het leger is in Noord-Korea heel erg belangrijk. Uh, eigenlijk leunt het hele dictatoriale bewind op het leger. Ze hebben ook een zogenaamde militair en eerstpolitiek, wat betekent dat de militairen altijd in alles voorrang hebben. Um, en ja, door daar ineens een vertrouweling te benoemen, uh, lijkt het erop dat hij toch... Ja, de macht nog strakker in handen proberen te krijgen. Dus we kunnen niet direct over een frisse wind door het land spreken? Nou, dat, dat, dat gaat wat te ver. En uh, ik moet er ook meteen bij zeggen... Uh, dit soort wisselingen komen in Noord-Korea heel vaak voor. Daar heel vaak mensen aan de top die verdwijnen... een auto-ongeluk krijgen, ineens uh, uh, ziek worden. Dus in hoeverre dit nou anders is dan anders... dat moeten we nog maar zien, denk ik. Is er al eigenlijk op gereageerd, bijvoorbeeld door uh, uh, Zuid-Korea? Jazeker, want in Zuid-Korea voelt zich men traditioneel nogal uh, uh, uh, uh, bedreigd door Noord-Korea. Dus iedere ontwikkeling daar wordt nauwkeurig gevolgd. En je ziet in Zuid-Korea eigenlijk twee reacties. Aan de ene kant is er uh, de traditionele, traditionele hoop op verbetering. En men hoopt dat toch uh, ja, iedere wijziging kan betekenen dat Noord-Korea opener wordt, minder bedreigend. Maar ook heel veel angst wel, hoor. dat men toch in Zuid-Korea denkt, Ja, wat betekent dit? Hè? Als er een machtsstrijd gaat ontstaan... Als Groepen binnen het leger niet eens zijn met dit soort machtswisselingen die Kim Jong-un doorvoert, ja, dan kan er ook instabiliteit in het land ontstaan. En uh, ja, als daar een machtsstrijd intern gaat plaatsvinden, het land is zo centraal geregeerd, dat kan grote instabiliteit veroorzaken. En ja, als daar in Noord-Korea chaos gaat ontstaan, dan is dat voor Zuid-Korea geen, geen gewenst scenario. Uh, ja, uh, Noord-Korea is nogal vijandig tegen Zuid-Korea. Men heeft uh, enorme hoeveelheden wapens aan de grens staan. Als daar dingen misgaan, dan kan Zuid-Korea daar vervelende gevolgen van ervaren. Nou, nou, waren er meer ontwikkelingen te, te constateren in Noord-Korea. Leider Kim Jong-un waarde opzien door een concert bij te wonen met van dames in redelijk korte rokjes. Ja. Disney-figuren aanwezig. Het wordt nu allemaal een beetje op een hoop gegooid samen met het aftreden of vervangen van die legerleider, uh, Rie, um, een, echte, een echte havik. Uh, zou u het ook in verband met elkaar willen zien dat dat toch iets verandert? Dat is wel heel verleidelijk, moet ik zeggen... om, ja. om meteen daar <laughs> allemaal grote conclusies aan te verbinden. Maar ik ben er een beetje huiverig voor... Uh, zeker ook hè, dat concert met die Disney-figuren, dat werd heel groot uh, in, in de inter internationale media gebracht. Van ja, toch Amerikaanse stijl Ja, ik weet niet of de, Ameri of de gemiddelde Noord-Koreaanse burger dat ook weet. Hè. Je kunt in Pyongyang, voor de elite, kun je daar ook hamburgers kopen. Ook een Amerikaans stijl-icoon. Maar ja, in Noord-Korea denken ze dat de hamburger is uitgevonden naar Kim jong il Dus zo, zoveel hoeft het ook weer niet te betekenen. En ik denk zeker niet. Uh, dat dit soort lichte stijlverschillen met, met zijn vader voor Kim Jong-un ook betekent dat hij het dagelijks leven of de dagelijkse politiek in Noord-Korea enorm gaat veranderen. Dat moeten we nog maar zien. Nee, iets verandert er, maar wat? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Meneer Van der Meer, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Instellingen in de gehandicapte zorg klagen de Nederlandse staat aan wegens onbehoorlijk bestuur. Om tien uur start het kort geding. En Hélène Dupuis is voorzitter van de Vereniging Zorg Nederland, trouwens ook lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Mevrouw Dupier, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom klaagt u de staat nou aan? Ja, om twee zaken. We hebben vorig jaar een convenant gesloten... over vrij veel uh, structurele gelden uh, voor verbetering van de kwaliteit. En dat was een heel serieus... Een, convenant, een meerjarenplan dat ook herhaaldelijk bevestigd is dat dat een meerjarenplan is. Dat is ineens van tafel geveegd. Dat is één ding. Dat is echt volkomen onbegrijpelijk. En het andere is dat we nog daarbuiten een andere korting hebben die op het vervoer moet worden toegepast. Waar met ons helemaal niet over gesproken is. En het punt is niet dat wij niet willen meehelpen met bezuinigen en het tekort opruimen. Dat is allemaal prima. Maar we willen wel graag een serieuze gesprekspartner beschouwd worden. En dat is totaal ja, u zegt volkomen onverwacht, maar u bent ingehaald door de economische crisis. Dat kan Natuurlijk. toch niet zo onverwacht Natuurlijk. komen? Nou ja, in, in die zin, die crisis was al lang aan de hand toen we hem dat convenant afsloten. Dus in die zin is er nou niet zoveel veranderd sinds vorig jaar. En we willen ook best meedoen, maar het moet dan wel in de tijd een beetje uh, uitgespreid kunnen worden, zodat onze instellingen daarop kunnen anticiperen. En pas, boem ineens, uh, 300 miljoen, dat is gewoon niet mogelijk om dat ja. vrij te maken. Maar wacht even, dan zegt u onze instellingen moeten in anticiperen, maar was dat geld dan al besteed? Dat geld is al uitgekeerd, ja. Dat, dat zijn de zogenaamde gelden, De gelden die de PVV heeft bestemd voor extra versterking en verbetering van de kwaliteit van zorg. Dus op zichzelf is dat een puur politieke beslissing geweest. En het is ook wel te begrijpen, maar het is voor de manier waarop het nu gebeurde is voor de instellingen eigenlijk niet te hanteren. Nee, want wat zouden de gevolgen zijn als dat geld opeens verdwijnt? Nou, ja, dat je mensen moet gaan ontslaan die je net hebt die aangenomen. Die net aangenomen zijn, ja. ja. dat soort dingen. Dat, dat is toch een heel merkbaar. Waardig, dat je overheid je daartoe dwingt. Want het is gewoon onfatsoenlijk voor onze instelling om dat te doen. Maar de, tegenover ons is de overheid natuurlijk ook daarin onfatsoenlijk. Ja, maar u zegt wel, we willen ook wel meehelpen. We willen ja. wel bezuinigen. Hoe, hoe dan? Nou, wij willen, een, wij willen een overleg. Dat is ook in de, gezo in de geestelijke gezondheidszorg gebeurd, dus in de ziekenhuiswereld gebeurd. Een meerjarenplan. En wij begrijpen echt heel goed dat er honderden miljoenen af moeten. Dat begrijpen wij. Maar we willen zelf graag meedenken over op welke plekken dat dan het best kan worden uh, toegepast, die korting. En niet zomaar alleen het vervoer waar sommige instellingen echt uh, in grote problemen doorkomen. Ja, bent u het onderling? Zou u daar wel uitkomen dan? Ja, met zoveel ja, ja. organisaties? Ja, we zijn met 170 instellingen en het interessante is dat wij op de ledenvergadering in juni uh, een absoluut uh, opdracht hebben gekregen om echt uh, vrij te onderhandelen over onze eigen invullingen. Dus onze leden zijn heel erg bereid om, uh, om echt mee te denken en mee te helpen met veel minder geld uitgeven, maar dan wel op een manier dat we uh, over kunnen denken en dat ze het kunnen plannen. Ja, mevrouw Dupuy, de premier is een partijgenoot van u. Ja, zeker. Ik zou eens bellen. Ja, nee, ik, heb, ik ben hele goede maatjes met alle bewindspersonen. Dit, dit is een puur zakelijke kwestie en uh, dit is niet oké. Okay. En of ik of nou Eerste Kamerlid ben of voorzitter van de gehandicaptenzorg maakt niet uit. In beide functies kan ik zeggen dat ik vind dat de overheid hier onfatsoenlijk handelt. Dat lijkt mij me duidelijk. Mevrouw Dupie, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dank u wel. Dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks dan hoort u meer over Google. Want topvrouw Marissa Meyer maakt een opmerkelijke overstap. Namelijk naar de concurrent Yahoo. De verkeersinformatie bij de ANWB met nu toch wel een aflopende ochtendspits. John Zahoka. Ja, ik wil zeggen nog 9 kilometer file, maar zo maar nog steeds problemen op de A6 Lelystad is richting Engels. Daar is de weg dicht bij Knoop het Lord. Daar is gisteren een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er moet, er moet opnieuw worden geassorteerd. En dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren volgens Rijkswaterstaat. Staat nog een file van de 5 kilometer vanaf de Afrit Urk. Verkeer in de regio Amsterdam kan het beste naar borden Amersfoort-Zwolle voegen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Bij de naam Fontella Bas hoort u met Rescue Me. De Radio 1 Sportzomerbus. En op de bus vandaag Prem Radakishun. Hij is in Epe. Goedemorgen Prem. Marcel, moet je je voorstellen. Prachtige bosrijke omgeving. Links van me zie ik een, ja, een prachtig zwembad. Het is zo'n 17, 18 graden lekker weer. Links zie ik drie dames. die helemaal gekleed zijn in glitter, goud glitter. die zich prepareren voor de jeugd. Er staan allerlei vlaggen. Radio.nl. En dan kom je binnenwandelen in een kantine. En dan zitten er nog een heleboel mensen. ochtends vroeg. De sportzomer bidons die staan op tafel. En Radio NL zendt live uit. Vanaf de Jagerstee, een RCN-camping. Uh, uh, uh, in Epe. En oh, oh Marcel, dit is prachtig. Dit is hoe radiomaken bedoeld is. Uh -huh. Een prachtige mobiele studio. Drie schermen, schermenluisteraars uh, kunt u zien. En dan staat daarnaast de ster van Radio.nl. Toch Marcel de Vries? Ja, het is Radio.nl en de ster. We zijn met z'n allen sterren. We zitten ongeveer met een vijftal uh, vaste dj's en nog een weekendploeg. Dat zijn natuurlijk uh, uh, vrijwilligers die wij hebben bij Radio.nl. En uh, nou, sterren, dat wil ik niet noemen. Ben jij de ster van Radio 1? Ja natuurlijk. Wist je dat <laughs> nog niet? Ik ben, uh, iedereen wacht tot de bus komt. Maar de vraag is, Marcel, je doet, waarom staan jullie op een camping? Wij dachten, uh, wij gaan heel vaak, wij doen meerdere toeren. Ik zal het even uitleggen. De zomertour doen wij al vijf jaar lang. Ik denk dik vijf jaar. Gaan we op een uh, vijf, zestal plaatsen gaan wij grote feesten organiseren. waar 10.000, 15.000 mensen komen. Uh, liefhebbers van het Nederlandse lied. Wintertour doen we in Oostenrijk. En toen dachten we, ja, we moeten ook iets doen in Nederland. Vooral nu het economisch niet zo goed gaat in Nederland... denken wij dat mensen in Nederland vakantie gaan vieren. En dus dan moet je het op een camping gaan zoeken. Dan kun je wel op een bungalowpark gaan zitten. Maar wat is nou gezelliger, socialer, om lekker... Tentje aan tentje te zitten bij de mensen die uh, dagelijks naar Radio NL luisteren. Nou, als ik in de uh, auto zit, dan luister ik wel eens naar 100% NL. Maar Radio NL, die, die kan ik niet vangen, volgens mij. Jawel, Radio NL, waar uh, ja, woon je, Prem? In Amsterdam. Jawel, 94,9. Ik, ik ken ze zo uit mijn hoofd. We hebben heel veel frequenties. We zitten drie kwart uh, landelijk. Uh, van Friesland tot Limburg. Klein stukje niet. Zeeland, Zuid, uh, Zuid, Holland niet. En voor de rest heel Nederland bijna. Hoe gaat het met het Nederlandse lied? Nederlandse Lied heeft de afgelopen jaren een enorme boost gekregen. Echt enorm in de lift. En volgens mij hebben we die top nog steeds niet bereikt. Het gaat erg goed. Er worden zoveel liedjes gemaakt. Ook heel veel liedjes waar je denkt van... Nou... Dat zijn mensen die proberen te zingen, die kunnen dat niet. Maar er wordt heel veel materiaal gemaakt, hè Prem. Jouw ochtendprogramma, daar, uh, jullie hebben de even, die wordt vrij goed beluisterd. Dus als jullie op de camping staan, wat, van wanneer tot wanneer zenden jullie uit? Uh, we beginnen in de heel vroeg, zes uur. Dan liggen de meeste mensen hier nog te slapen. Ja. Tot tien, dus we zijn uh, bijna klaar, tien tien is het. En vanmiddag uh, tussen drie en zes zitten we nog uh, live. Oké, okay, jij moet leren kamperen. Marcel, let op, hè. ik hoof van 5-sterrenhotels, Je zou denken, sterpresentator van Radio NL, dat is wel een kampeerder, maar... Nee, ik ben geen kampeerder. Nee, helemaal niet. Ik hou van... Uh, uh, uh, ik moet even denken, want ik zit in de uitzending. Ik moet even naar de tijd kijken. Vind je het goed als we ook ja, een Rarionel ja, nu lijken? Ik dan? vind alles goed. We okay. improviseren maar en end op los. Ja. Uh, kan je het goede doel al alvast klaarzetten? Dan kunnen we die straks voor Marcel Ooster gaan draaien. Nee, uh, ik, ja, Marcel Ooster, dat gaan we doen. Ik heb het goede doel al uh, even erbij. Oh je. Alles geprobeerd. wat ja. wordt dit? Ja. Oké, okay. oh. ja. Vind je het goed dat we live ja, ja, gaan, uh... gaan. We gaan live. Marcel, nu gaan we dus live op Radio 1 en Radio NL. Ik weet dus helemaal niet wat we gaan zeggen. Luisteraars wordt oh, overgenomen en, door de Marcel de Vries. Nederlands nummer 1. En uh, op dit moment zitten wij ook live op Radio 1. De sportzomer naast mij staat uh, Prem. Prem, dan moet nog één keer je achternaam zetten. Uh, ja, zeggen. Prim Radakishun namens uh, Radio 1. En luisteraars allemaal overschakelen naar Radio 1. Nu dan nee. hoort u Marcel Ooster nog ja. tot het einde. Maar goed, ga nog door Marcel. Nee, allemaal lekker blijven op Radio NL. Want dan hoor je de gezelligste muziek. Uh, Stere-presentator van Radio 1, Prem. Uh, ja, okay, jij bent interviewer. Oké, okay. we willen graag het volgende plaatje draaien voor Marcel Oosten, de sterpresentator van Radio 1 in de ochtend. <laughs> Vooral nu Zeer Lara moet missen. Alles geprobeerd <laughs> om Lara maar te vergeten. Overal Lukt niet. En sprak met iedereen. Ja, maar, nee, dat was, hij sliep met iedereen, <laughs> toch? Doet ja, hij ja, dat <laughs> ook? <laughs> Marcel, ja, ik spreek je de en vanavond om half tien niet vergeten <laughs> te kijken. Ja, even niet vergeten vanavond half tien Marcel, Nederland 1. Je kunt het niet meenemen. Goed, goed. is ja. bij ons in de studio. En uh, vanmiddag zijn wij er weer rond drieën op Radio Daniel NL met Bel NL, live vanuit Even. Komt die plaat nu? Nee. Komt ja, niets. die plaat is er oh, nu. Oh, die draait nu op uh, 100% NL. Goed, dank je, Prem. Ga je volgen vandaag tijdens de Sportzomer in de Sportzomerbus over het Nederlandstalige Lied. Gaan we het nog even hebben over Google? Want de belangrijke topvrouw van Google, de zoekmachine, Marissa Meijer, stapt over naar de concurrent Yahoo. En ze wordt daar de derde nieuwe directeur van dat bedrijf in een jaar tijd. Meijer was belangrijk voor Google, een van de eerste twintig medewerkers. Ga gaat erover praten met internetdeskundige Krijns Guurman. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een uh, belangrijk verlies voor Google? Ja, dat denk ik wel. In ieder geval het feit dat het nu inderdaad zoveel aandacht krijgt... en het is een beetje vergelijkbaar met uh, topclubs... die elkaars uh, trainers of elkaars topspelers... Uh, overkopen, zo kan je het eigenlijk echt zien. Uh, dus het is wel gezichtsverlies, ook omdat zij er inderdaad al vanaf 1999 bij was. Dus echt vanaf het uh, moment dat internet enorm ging doorbreken. Zoals de twintigste werknemer en de eerste vrouw, zoals ook de eerste tofvrouw. En ze spreekt heel veel op congressen namens Google. Dus ze is echt letterlijk uh, een van de gezichten van Google. Uh, dat is nu verdwijnt en naar ja. de concurrent overstapt. Ja, en kunt u nou schetsen, wat heeft ze betekend voor Google? Wat zijn haar wapenfeiten? Uh, nou, zij was uh, Vice President Search Products. Nou ja, search is natuurlijk een van ja. de belangrijkste dingen van Google uiteraard. Maar ook Gmail en Google News. En uh, sinds anderhalf jaar ongeveer was ze bezig met uh, Google Maps en locatiediensten. Nou, die zijn ook heel belangrijk antwoorden, ook met het oog op mobiel. Dus zij zat echt wel op het, uh, op het belangrijke spoor, om het zo maar te zeggen. Ja, dat moet dan een overstap voor haar zijn. ja hoe? Wat, wat zou ze daar kunnen bereiken? Nou, nou, Yahoo heeft natuurlijk wel wat, uh, wat problemen. Ze hebben ten opzichte van Google en Facebook, om maar even twee giganten te noemen, uh, doen ze eigenlijk niet mee. Uh, en op twee belangrijke vlakken die nu uh, belangrijk zijn, althans, zijn social en mobiel. Uh, daar denk je niet aan Yahoo. En Yahoo is natuurlijk toch een van de grote spelers. Uh, maar ze hebben dus op alle terreinen hebben ze moeite om een van de andere giganten ook maar enigszins bij te houden. Um, dus zij moeten ook echt met nieuwe, nieuwe dingen gaan komen. Het is overigens, in Nederland zijn ze niet zo bekend, maar ze hebben wel een aantal dingen gekocht... zoals Flickr, de fotosite, ze hebben een eigen messenger, ze hebben een eigen maildienst. Dus het is ook niet zo dat ze heel klein zijn, maar ze zijn nergens meer een van de toppers. Dus zij zullen echt met, uh, met nieuwe producten moeten gaan komen... die weer kunnen wetijveren met, uh, met andere grote spelers ja. op, de, op de markt. Maar u geeft het al aan, uh, hoe ligt een straatlengte achter op, op Google. Is dat in deze tijd uh, van snelle ontwikkeling nog wel in te halen? Nou, dat is heel lastig. Kijk, op Search bijvoorbeeld, dus op de zoekmachines... hebben ze inderdaad nog maar 13 waar Google ruim twee derde van de markt heeft. Dus dat, dat is denk ik niet realistisch om dat, om dat in te halen. Daar doet Microsoft ook nog een beetje mee met, met Bing. Maar bijvoorbeeld zo'n fotosite kopen... of als ze bijvoorbeeld Twitter zouden kopen... om maar een voorbeeld te noemen wat mensen wel zullen kennen... dan ben je ineens weer een belangrijke speler op een nieuwe markt. Want er ontstaan natuurlijk voortdurend nieuwe markten. Um, dus je kan wel in één keer een voltreffer hebben. Maar dat is heel lastig. Dat is waarschijnlijk door te kopen. En ik denk dat ze nu hopen met haar kennen is dat ze ook zelf weer iets gaan ontwikkelen ja. en uh, nou ja, misschien toch weer een keer een voltreffer hebben. Ja, maar daar moet je dus wel geld voor hebben. Heeft hoe dat nog wel? Nou, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk in, uh, in deze tijd. Uh, er wordt wel behoorlijk wat geld uitgegeven, maar ik, ik denk niet dat hiermee meteen de, de ommekeer komt. Maar ze moeten iets doen, dat, dat staat vast. Dus in die zin vind ik het wel, uh, nou ja, ik vind het wel een, moedige, een moedige stap, zeker. Ja, dat is het zeker. Vraag is of ze daar iets kan bereiken. Marissa Meyer van Google dus over naar nou, Yahoo. Internetdeskundige Krijn Schuurman, hartelijk dank. Voor de toelichting. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Althans, bijna. Dan gaan we over naar de sportzomer. Thijs van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Wie hebben jullie te gast? Wij hebben arts microbioloog Hans Saaien te gast. Het gaat over bloedbanken. Want als je op vakantie bent geweest naar Italië, Griekenland, Turkije en nog een aantal landen rond de Middellandse Zee, ja, dan het. loop je het risico dat je last hebt van de West Nijlkoorts en dan mag je vier weken geen bloed geven. Maar het is toch helemaal niet zo'n ernstige koorts? Nee, maar het is toch niet leuk als je die krijgt via een bloedzakje? Nee, nee precies. En dat je dat dan doorgeeft. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad het probleem. Wie Verder zit Sydney, de Jong, honkballer. Over de Haarlemse oh ja. honkbalweek begint vandaag Nederland-Japan. En om kwart voor twaalf hebben we Mollema. Dat vinden we zelf ook erg leuk. Oh, ja. Ik eigenlijk. Ja. Maar ook wij met z'n allen. Ja. Goed, misschien kan hij iets zeggen over de nieuwe trainer van de Ja, Arabenbank. Het staat in de opzet van het gesprek. Mooi. Goed, Thijs van der Brink. En Willemijn Veenhoven na tien uur bij de sportzomer. De eerste paar uren zijn voor hun Thijs. Veel plezier. Dankjewel. En blijft u vooral luisteren: dus naar Radio 1, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Ik wens u prettige dag.